Het is tien uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Een buschauffeur van Connection is in Almelo ernstig mishandeld door een verwarde passagier. Hij ligt gewond in het ziekenhuis, net als de dader. Volgens de politie verkeerde de dader, een man van 21 uit Almelo, waarschijnlijk in een psychose. De chauffeur werd tientallen keren geschopt en geslagen. Omstanders en een andere buschauffeur die in de buurt was gingen op de belager zitten totdat de politie van Almelo kwam. In Ede zitten zo'n 50 huishoudens vannacht zonder verwarming. Door een breuk in de waterleiding is ook de gasleiding kapot gegaan. De brandweer gaat bij alle huizen langs om straalkachels te brengen. Netbeheerder Liander kon pas beginnen met de reparatie aan de gasleiding nadat de waterleiding was gerepareerd. Dat was rond half acht. Het lukt de monteurs niet om de gastoevoer vanavond nog op orde te krijgen. Volgens de brandweer in Ede is het onduidelijk hoe lang de problemen nog gaan duren. De winnaar van de Israëlische verkiezingen, Jerry Lapid van de nieuwe middenpartij, zal niet meewerken aan pogingen van linkse partijen om premier Netanyahu buiten buitenspel te zetten. De uitslag van de verkiezingen is duidelijk. We moeten samenwerken, zei hij. Volgens de voorlopige uitslag kunnen rechts en centrumlinks in Israël elk op 60 van de 120 zetels rekenen. Het rechtse blok bestaat uit de Likudpartij van Netanyahu, een ultranationalistische partij en drie religieuze partijen. Het Openbaar Ministerie zegt dat het niet de bedoeling is dat burgers het recht in eigen hand nemen. Het is een reactie op de ophef naar de zware mishandeling in Eindhoven. De beelden en de foto van de verdachten zijn de afgelopen dagen razendsnel verspreid via de media en via internet. Doordat hun gezichten in veel gevallen niet onherkenbaar zijn gemaakt... bestaat de kans dat de normale rechtsgang wordt verstoord, zegt het OM. Het weer. In een groot deel van het land brede opklaringen. Vannacht vanuit het noorden meer bewolking en snel kouder. Morgen overdag vrij veel bewolking, maar ook zon. Middagtemperatuur dan rond min 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Hé, lieverd. er staat een hele enge man voor draam naar binnen te gluren. Wat? Oh ja, dat is echt van verderop. Die staat hier echt iedere week volgens mij. Er is een makkelijkere manier om de Eredwies te volgen. Neem nu Eredivisie Live en kijk alle wedstrijden rechtstreeks op je tv, online of mobiel. Ga naar eredivisie-live.nl voor een uniek aanbod. Stel u organiseert een prachtig evenement, maar hoe komt u aan prachtig publiek? Daar is een effectieve oplossing voor. Adverteer met uittips in de bekende radiorubriek Lekker weg in eigen land. Meer informatie over Lekker weg in eigen land vindt u op ziltenzakenalkmaar.nl. Alle wedstrijden live op je tv, online of mobiel. Bel 09090101 centen, of ga naar ereviselive.nl voor een uniek aanbod. Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond, we proberen in deze uitzending orde te scheppen in de chaos van het dopingnieuws. Want er kwam heel veel naar buiten vandaag, uit het recente verleden en ook uit een verder verleden. Het grootste deel van de PDM-ploeg uit 1988 zat tijdens de Tour de France van dat jaar aan de verboden middelen. En dat betekent dat onder meer deze heroïsche etappenzegen van Steven Rooks een dopingzegen was. En nu in 1988, Steven Rooks, wat is hij blij en wat is hij terecht blij hier de op Zo direct meer en dan ook alles wat er over Thomas Dekker bekend werd vandaag. Voor het vijfde opeenvolgende jaar komt er een Nederlands kampioenschap marathonschaatsen op natuurijs. Dat is een primeur. Inspectie wees uit dat het ijs op het Veluwe Meer goed genoeg is. 12 centimeter. 12 centimeter. Gefeliciteerd. Dankjewel. 12 centimeter is dik genoeg. Vrijdag het NK op natuurreis. En op die dag maakt Michelle Kouwenberg... haar debuut op de Europese kampioenschappen kunstrijden. Hele andere tak dus van die sport. Ze weet hoe groot het gat met de internationale top is... en heeft bescheiden verwachtingen. Ja, ik probeer me voor de lange kuur te kwalificeren. Dus dat is bij de eerste 24. En uh, dan zou ik heel tevreden zijn. Verder kijken we in deze uitzending terug op een zware dag voor Roger Federer. Een aandacht voor de Afrika Cup, waar favoriet Marokko in actie kwam en teleurstelde. Tot 11 uur is dit langs de lijn. Thomas Dekker wil open kaart spelen. Dekker, die al bekend stond als dopingzondaar, zegt in een verklaring alles te willen vertellen over wat hij weet over doping in het wielrennen. Namen, data en details. Wielenverslaggever Gio Lippens, goedenavond. Goedenavond. Uh, waarom zou Dekker dit doen, denk je? Uh, ja, hij zegt officieel op zijn site... Ik begin hieraan in de hoop dat het voor ex-collega's en ex-teamgenoten... gemakkelijker wordt om ervoor uit te komen en de sport vooruit te helpen. Dat zegt dat de officiële hij. En wat verklaring... denk jij? Uh, nou, er zullen wel meer redenen zijn. Uh, Dekker is altijd toch wel een beetje de zondebok geweest. Zo heeft hij zich tenminste altijd gevoeld, terwijl de rest vrij uitging. Hè. Hij werd in de tijd voor twee jaar uh, geschost na een uh, dopingcontrole met, terugwe uh, doping, uh, met terugwerkende kracht. Hij heeft in de tijd ook altijd geroepen dat hij veel meer wist dan dat hij had verteld. En dat een paar mensen in zijn omgeving wel heel erg op hun hoede moeten zijn. Ja, ik denk dat op dit moment uh, het moment er is waarop hij zijn verhaal gaat vertellen... en uh, waarop hij inderdaad die rekening kan vereffenen. Zijn er eigenlijk al indicaties dat de mensen geschrokken zijn? Want iedereen kan nu nog tegen hem zeggen... Uh, Thomas, doe dat even niet of dat even wel. Nee, maar die indicaties zijn er niet echt gekomen. Er zijn niet echt uh, reacties binnengekomen van mensen die tegen Dekker bijvoorbeeld zeggen van... pas op, uh, doe dit niet, uh, vertel dit verhaal niet. Uh, lijkt me ook heel lastig, want op het moment dat je dat doet als ex proegenoot ja, dan maak je je bij voorbaat verdacht natuurlijk. Ja, nou, wie weet wat hij voor sms'jes heeft gekregen. Maar goed, dat weten wij dan natuurlijk nog niet. Ja, We dus... hoorden van, uh, van Danny Nelis inderdaad, dat hij inderdaad, toen ja. hij met zijn bekentenis was Precies. gekomen... dat hij in ieder geval van één persoon een sms'je had gehad uit het wielrennen van Michael Bogert. En die vond het een uh, dappere sta stap. Het was een uh, vent met ballen, had hij letterlijk gezegd. Ik ja. weet niet of hij dat Dekker gestuurd heeft. Nou, wie weet. Misschien komen we er nog achter. Hij werd dus in 2009 inderdaad positief bevonden op het gebruik van Dinepo. Hij zegt nu zelf, er zijn tal van personen betrokken bij mijn dopingverleden. Hoe groot gaan die gevolgen zijn, denk je? Um, als hij alles gaat vertellen en als hij namen en rugnummers gaat uh, geven, dan zullen die gevolgen groot zijn. Want hij gaat dus alle namen dan noemen van renners, verzorgers, ploegleiders. Iedereen die hem in die tijd heeft be begeleid. Nou, dan heeft dat hele grote consequenties. Vooral omdat de dopingautoriteit, uh, Herman Ram en uh, zijn uh, collega's, daarna ook andere uh, mensen kunnen gaan horen. Als ze tenminste genoemd worden door Dekker. En dat zou volgens Herman Ram uh, wel eens hetzelfde effect kunnen hebben als het uh, USADA-onderzoek. Dat we de afgelopen maanden hebben gezien, maar dan op kleine schaal natuurlijk, op Nederlandse schaal. Ja, wat dat betreft krijgen ze het op een presenteerblaadje. Dit is dan eigenlijk de Tyler Hamilton van Nederland... of de Floyd Landis, hoe je het wil. Ja, dit, dit, dit is wel een opvallende stap. Hè. Vooral ook natuurlijk omdat hij niet naar die antidopingcommissie... van Winnie Zorgdrager toestapt. Die commissie die door uh, de KNWU is uh, ingesteld en NOC en NSF. Ja. Maar rechtstreeks naar de dopingautoriteit. Uh, dat zou volgens alle ingewijden... Zou dat een veel te grote stap zijn geweest voor renners... om daar bij die dopingautoriteit hun verhaal te doen...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 En dat was Marcel Wintels, de voorzitter van de KNWU, die dus zegt dat hij, dat hij ja, absoluut niet uh, bezorgd is of dat hij het niet vreemd vindt dat Dekker uh, naar die, uh, -dopingautoriteit, of de dopingautoriteit toestapt en niet naar die KNWU-commissie. Uh, het maakt hem niet uit. Als die maar ergens zijn verhaal ja, doet. Precies. Dus dat is heel duidelijk. Als dat eigenlijk maar naar buiten komt. Hè. We hebben ook de directeur van de Nederlandse dopingautoriteit, Herman Ram, om een reactie gevraagd. Die wil uh, op dit moment nog niet officieel reageren. Weet jij wel, Gio, hoe dit nu in zijn werk gaat? Wat kunnen Ram en de dopingautoriteit dan nu met deze informatie gaan doen? Blijft dat nog een tijdje binnen kamers? Komt dat meteen naar buiten? Hoe, hoe gaat zoiets? Nou, daar heeft hij nog niks over gezegd. Hij heeft in ieder geval gezegd, Herman Ram, uh, dat er als er strafbare feiten worden geconstateerd, dus als er uh, aanleiding voor is, dat uh, er een verder onderzoek komt, dat er andere mensen gehoord gaan worden. En dan hebben we het dus over renners uit die periode. Denk maar aan die hele Raboploeg in 2006, 2007. Uh, de ploegleiders, de verzorgers, noem ze allemaal maar op. En ik ben ook wel heel benieuwd zelf of die dopingautoriteiten, gegevens die ze krijgen uit het verhoor, van Thomas Dekker of ze die ook weer gaan delen met die commissie zorgdragen. Omdat men toch in de afgelopen tijd heel veel overleg heeft... tussen de dopingautoriteit, de KNWU, de drie Nederlandse profploegen. Ik bedoel, wat dat betreft heeft iedereen er wel een belang bij... om zoveel mogelijk informatie te krijgen. Dus, dus ik, ik kan me zo voorstellen dat de dopingautoriteit... op een gegeven moment ook de gegevens gaat delen met die commissie. Hm. Er was meer nieuws rondom Thomas Dekker. Allemaal dus vandaag. De Volkskrant en NRC brachten allebei het nieuws... dat Dekker klant was bij de Spaanse arts Fuentes. Hij zou minimaal vijf keer bloed hebben laten opslaan bij de dopingdokter... Uh, wanneer uh, speelt zich dit af? Is dat in de periode waarvan we toch al wisten dat hij doping gebruikte? Ja, het was het voorjaar van, uh, van 2006... Uh, hij heeft toen uh, is hij twee keer bij Fuentes geweest uh, en uh, daar bloed afgegeven, die bloed afgegeven en uh, daarna weer bloed uh, laten, laten injecteren. Uh, twee zakken bloed, uh, gaat het om twee transfusies en dat was onder andere vlak voor die Treno Adriatico die hij won, uh, een van zijn topprestaties. Uh, ja. nou, dat bloed kwam dus bij Fuentes uh, vandaan. Uh, Dekker, dat was wel een mooi verhaal natuurlijk. Stond er in de administratie uh, onder de naam Classico Mani Luigi. Hij zou daarna nog drie keer bij die Spaanse arts zijn geweest. Maar dat bloed is in beslag genomen bij die inval uh, bij Fuentes. Uh, dat bloed heeft hij dus niet kunnen gebruiken. En uh, in dat hele verhaal wordt ook Remmert Wielinga. dan zou je bijna zeggen, wie kent hem nog. Oud renner ook van Rabobank. Uh, die wordt ook genoemd als klant. Net als allemaal andere grote namen. Denk daarbij aan uh, Ivan Basso, Michele Scarponi, Tyler Hamilton. Noem ze allemaal maar op. En dan noem je alleen wielrenners. Er zijn er ja, veel meer, dat noem hè? ik alleen wielrenners. Ja, want dat blijft natuurlijk een heel raar verhaal. Um, er is uh, ooit gesproken toen uh, die inval er is geweest. dat er administratie in beslag is genomen. en dat er ook duidelijke linken waren. naar bijvoorbeeld drie grote Spaanse voetbalclubs. Uh, Valencia zou erbij betrokken zijn, Real, Madrid en Barcelona. Dan praat je gewoon over de kroonjuwelen van de Spaanse sport. Uh, de overheid uh, zou ingegrepen hebben op dat moment. In ieder geval uh, staakte de onderzoeksrechter. Uh, meteen het hele verhaal en uh, besloot om om die gegevens maar niet meer verder mee te nemen in, uh, in het onderzoek. En ja, dan denk je natuurlijk aan de nationale trots. Spanje natuurlijk, het grote voetballand in Europa. Ja, er is verder nooit meer uh, iets over naar buiten gekomen. Maar dat verhaal, dat zinkt nog steeds rond. Ja, en wie weet gaat het allemaal nog komen... Hè, als die Fuentes-zaak echt op gang gaat komen. Even terug naar Thomas Dekker. Is het nou toeval dat deze twee dingen op dezelfde dag bekend worden gemaakt? Dat hij gaat praten met de dopingautoriteit... op de dag ook dat je hoort van die link met Fuentes? Nee, ik denk het niet hoor. Want de afgelopen dagen heeft uh, Thomas Dekker meegewerkt. Onder andere aan dat verhaal uh, over dopinggebruik uh, bij Rabobank. He, hij is daar uh, genoemd als, als een van de, van de informanten. Uh, dat, dat is het Nederlandse verhaal dat naar buiten gekomen is. En hij zal ongetwijfeld van de betrokken journalist ook te horen hebben gekregen. Dat er belastende informatie nog was uit Spanje. Over zijn tijd dus. Over dat 2006. Uh, die bloedzakken bij uh, Fuentes. Want dat verhaal is weer vanuit Spanje uh, ja, gelekt. Hè, voor zover dat zou kunnen zeggen van een Spaanse journalist die inzage had in, in de documenten... in de richting van de Nederlandse journalist die het verhaal heeft geschreven. Dus ja. ik denk dat Dekker dat wel geweten heeft. Dus toeval, toeval bestaat niet in deze. Hangt hem nou een nieuwe straf boven het hoofd? Want hij is veroordeeld voor dat nepo gebruik Hij heeft ook al eerder gezegd, hè, afgelopen week EPO-gebruik. En nu dus deze bloedtransfusies. Dat ja, is ik toch Ik denk een dat een het theoretisch kan. Ja. Ja, ik denk wel dat het theoretisch kan. Uh, hij staat twee jaar voor schors geweest. Uh, Herman Ram houdt ook al die gevolgen nog open. Uh, hij zou dus een tuchtprocedure kunnen starten tegen Dekker of tegen andere renners die genoemd zijn. Uh, maar aan de andere kant voor Dekker geldt dan wel weer. Die heeft zich vrijwillig gemeld en komt dus wel in aanmerking voor een strafvermindering. Misschien, een mis een een dus, ja, dus misschien ook nog Kijk, een reden om zijn verhaal te gaan vertellen. Ja, voor die oude feiten ja. kan die in ieder geval niet weer veroordeeld worden. Ja. Dus dat Dinepo-verhaal, daar is hij voor twee jaar geschorst geweest. Daar heeft hij voor gezeten. Uh, alleen, ja, de nieuwe verhalen bloeddoping. Ja, daar kan ik me voorstellen dat ze daar toch weer een nieuw verhaal uh, over beginnen met ja. hem. En dan, want het was nog niet alles... gaan we nog even twintig jaar extra terug in de tijd. De Volkskrant meldde vanochtend dat acht van de negen PDM-renners... in 1988 in de Tour de France, alleen Geri Kneten, maar niet, gedrogeerd ja. reden. Nou, was dat toch al min of meer bekend over dopinggebruik bij die PDM-ploeg? Wat was het nieuws vandaag? Ja, het, het werd in de tijd ook wel uh, in het Engels dan de pillenploeg genoemd. Pillenmedicijnen en nog wat. Maar ja. uh, uh, daar stond PDM dan voor. Nou, wat het nieuwe is, is dat het een erg gedetailleerd verhaal is met... Als prachtige illustratie het aantekeningenblaadje van de verzorger van Bertus Fok. En daarop stond dan de medicatie van acht renners in die tour En wezen dus de hele toerploeg, behalve die ene man, Gerry Kneteman. Maar het ging dus echt om grote namen. Hè? Steven Rook, Schetjan Teunus, Adrie van der Poel en al die anderen. En uh, dan zijn het vooral details uh, over hoeveelheden exacte data die nieuw zijn. Uh, en in dat verhaal ging het om cortisone, testosteron en bloeddoping. Dus meer informatie vooral over iets wat, nou ja, laten we zeggen, ergens al enigszins bekend was. Toch nog schokkend voor jou? Uh, ja, schokkend. Uh, ja. Als je terugdenkt, zeker aan uh, hè, wat je net ook hoorde, dat fragment. Ja. Uh, op het moment dat je Leo Driessen hoort bij de aankomst uh, van... Uh, de commentator bij de aankomst van Steven Rooks op Alpe de West. Ik denk dat dat in het geheugen van, nou, laten we zeggen, mijn generatie... toch een van de grote momenten in de Nederlandse wielersport is geweest. En ja, uh, laten we zeggen, wij hadden vermoedens... en we wisten wel dat het allemaal niet helemaal... Uh, uh, op een zuivere manier tot stand was gekomen. Maar dit is wel heel erg helder hoor, als je daar die hele administratie ziet. Ja. Slotvraag, Gio. En ik denk een hele moeilijke, want ik weet ook niet zo goed hoe moet, moet stellen, um, misschien zijn het wel heel veel vragen in één. Hoe ver moeten we nou eigenlijk nog gaan graven in het verleden? Moeten we nog verder terug? Moeten we morgen nieuws brengen over 19... ik noem maar 92? Uh, en alles bij elkaar vegend, want vandaag was het alweer een hele waslijst aan nieuws. Hoe moet dit allemaal verder... Nou, dat, dat is inderdaad de moeilijkste vraag. Eh, waarop het het moeilijkste is om een goed antwoord te geven. Ik denk ook dat die grens, hè, die grens van de jaren negentig uiterst willekeurig is. Uh, ik, ik zie er tenminste geen enkele goede reden in om daarbij op te houden. Hooguit dat je kunt zeggen dat eind jaren tachtig, begin jaren negentig. dat hele Epo-tijdperk is uh, begonnen. Maar daarvoor werd ook doping gebruikt. Uh, ja, inderdaad, moeten we teruggaan tot de tijd van Eddy Merckx. Joop Soetemelk, uh, Bernard Hinault. Uh, misschien nog wel verder. Fausto Coppi, uh, noem ze allemaal maar op. Kijk, op een gegeven moment. Uh, heeft het ook weinig waarde meer, heeft het ook weinig zin meer. Het uh, enige wat je kunt constateren is dat doping van alle tijden is geweest. Aan de andere kant ben ik ook wel weer zo dat ik denk... ja, een onthulling is een onthulling. En als er ergens een verhaal naar buiten komt over het verre verleden... van jongens, zo kwam het in de tijd tot stand. Ja, uh, ik, ik lees het wel hoor en uh, ik vind het wel interessant om te weten. Uh, maar ik merk bijvoorbeeld bij de KNWU... vanmiddag uitgebreid met Marcel Wintels gesproken... dat ze die grens van laten we zeggen eind jaren 80, vooral begin jaren 90... dus het begin van het tijdperk willen aanhouden. Uh, al is het maar om het probleem op dit moment overzichtelijk te houden. En uh, ik, ik, denk, ik denk dat ze daar wel naartoe willen. Ja, um, Helemaal tot slot, Gio. Waar zou jij dan morgen induiken als je ergens in mocht duiken? We horen nu zomaar lukraken pdm ploeg 1988. We horen het verhaal van Thomas Dekker. Wat is iets nou, waar, waar jij nog, nog de onderste steen boven wil? Nou, waar we nog weinig over hebben gehoord, uh, is het TVM-verhaal. Uh, 98. En uh, ook, ook die ploeg reed natuurlijk in. Nee, dat nog niet zozeer. Ook daarna. Ja. Uh, die ploeg reed natuurlijk ook, uh, uh, of daarvoor wou ik eigenlijk zeggen... die reed natuurlijk ook in het midden van de jaren 90, begin van de jaren 90... rond op het moment dat iedereen in dat Nederlandse wielrennen om hen heen constateerden van... hé, hey, we worden voorbijgereden. Wij worden neergezet als die patatgeneratie. Hetzelfde verhaal wat we nu uit de mond hebben gehoord van Danny Nelissen... van Mark Lotz, noem ze allemaal maar op, bij Rabobank. Datzelfde verhaal geldt ook voor TVM. En dat, dat verhaal dat hebben we voorlopig nog niet naar buiten gekregen. Het enige dat we weten is... Steven de Jong. Die gezegd ja. heeft dat hij één jaar bij Rabo, één jaar bij TVM. verboden middelen zou hebben gebruikt. Maar, maar ik denk dat dat verhaal nog wel. een uh, ja, van de komende weken komt dat ook nog wel naar buiten. Precies. Het zou zomaar kunnen dat we dat binnenkort ergens horen, zien of lezen. Geo Lippens, dankjewel. Send it like flies. Ooh, put us back on the train. Tenders met back on the chain gang. We blijven het hebben over doping. Doping beheerst deze dagen de sportcanternes in Nederland althans. Maar hoe is dat eigenlijk gesteld in de grote wielerlanden van Europa? Uh, we hebben natuurlijk het Armstrong rapport, maar heeft dat in elk land dan zijn effect op dat land zelf? Vier correspondenten aan de lijn. Uh, heren, even maar gewoon om te controleren of u er allemaal bent. Mag ik een vier keer een goedenavond? Goedenavond. Goedenavond vanuit Vlaanderen. Ik denk dat ik er vier nou. heb gehoord. Ja. We beginnen even uh, in uh, Spanje. Het land dat best wel veel wind op wielrengebied En ook op sportgebied. Edwin Winkels. Um, Thomas Dekker die zou klant geweest zijn. Of was klant laten we dat maar gewoon zeggen. Dan, hè, van dokter Fuentes. Komende maandag begint dat proces tegen Fuentes. Um, is uh, dit dan de eerste van vele onthullingen die we kunnen verwachten? Dat is de grote vraag wat er allemaal gebeurt. Uh, het begint wel direct maandag gelijk met, met de verklaring van, uh, van dokter Fuentes. Hij is verdachte, dus hij kan zeggen wat hij, wat hij wil eigenlijk. Uh, hij kan liegen, uh, hij kan alles bekendmaken. Maar de verwachting is niet dat hij dat zal doen. Hij heeft al die renners altijd beschermd uh, met die geheime namen... zoals uh, Classicoma, Luigi, uh, waaronder Thomas Dekker in, in zijn boeken stond. Dus daar zal hij waarschijnlijk niks over zeggen. Maar het meest interessante zijn toch ongeveer 15 uh, wielrenners... die als getuigen worden opgeroepen. Die moeten wel, die moeten onder heden... Uh, moeten ze verklaren voor de rechter. Onder hen bijvoorbeeld uh, Alberto Contador, Ivan ja. Basso, Michele Scarponi. Ja, Dat zijn mannen die, die allemaal al geschorst uh, zijn geweest uh, voor dopinggebruik. En die moeten voor de rechter gaan zeggen... wat voor een contact zij hadden met die met dokter Fuentes of zo. Maar de grote vraag is inderdaad of, of, of er uit de zaak zelf... of Fuentes bijvoorbeeld uh, echt alles wil gaan vertellen wat, wat hij weet... of dat het toch weer uh, ja, als een nachtkaars uitgaat. Wat is jouw verwachting daar? Of wat is de verwachting van de Spanjaarden? Gaan daar nog heel veel nieuwe zaken boven tafel komen... en gaan hier ook andere sporten uh, onder lijden? Want het is nu natuurlijk nu vooral het fietsen. Ja, maar die hele rechtszaak is ook puur alleen op het fietsen uh, uh, afgestemd. Dus er zal geen enkele andere sporter of wat dan ook uh, als getuige worden opgeroepen. Er zijn ook geen bewijzen voor, officieel. Er zijn wel van de 200 zakken met bloed die bij Fuentes in het laboratorium werden gevonden... Uh, zijn de honderd nog altijd niet geïdentificeerd. Van, van wie zijn die nou? Anderen zijn inderdaad wel. Contador, Valverde, denkt men. Het is allemaal ook nooit, nooit helemaal bewezen. Maar andere sporters... Fontys uh, zelf heeft er ooit... maar dat was in een cel wat van gezegd. Van, uh, tegen de medegevangene, als ik ga praten... Dan, dan kunnen we het WK en EK voetbal ook wel vergeten. bijvoorbeeld. Dat heeft hij daarna zelf weer ook ontkend. Dus uh, dat, dat zal er misschien allemaal niet uitkomen. In Spanje is het een beetje afwacht. Spanje is ook overheerst door de hele Armstrong-zaak. En, en Eigenlijk is daarna vrijwel stil gebleven. En dat zal denk ik pas weer op gaan leven als, als, als maandag die, die rechtszaak van de Operación Puerto begint. Ja, Dus bij jou is geen effect zoals we dat in Nederland ook kennen. Dat ze nu in Spanje ook willen weten welke Spaanse renners ze allemaal gebruikt hebben. Of is dat de zaak voor Wentes eigenlijk? Nou ja, het groot verschil denk ik tussen Nederland en Spanje is dat bijna alle Spaanse grote renners in ieder geval die die rondes hebben gewonnen, die op podium zijn gekomen, die etappes hebben gewonnen, die zijn eigenlijk allemaal al gepakt de ja. laatste jaren. Je He, ja. had het al over Contador, Valverde. Roberto Heras, die de welte won, Beloki te tegen Armstrong Street in, in de Tour. Astar Loa, die ooit wereldkampioen werd. Eigenlijk zijn ze bijna allemaal al eens gepakt. Dus die hebben eigenlijk niks meer te bekennen. En is er nog weinig te onderzoeken. De, de, de hele zaak draait om ploegleiders als, als Manolo Saiz... die, die, die, die onder andere ploeg. Ah, de Onze, oh, ja, je bent met Breukink en, uh, en Alex Sule... Dus uh, eigenlijk is hier alles al bekend. Het groot verschil is in Nederland. A, dat Nederland niet zoveel winnaars heeft in het wielrennen. Uh, dus grote namen, internationale namen. Ja. En, en, en B, dat, niemand, dat heel weinig mensen betrapt zijn uh, in de afgelopen jaren. Thomas Dekker is er eigenlijk een van de hele weinigen van. En die is het symbool een beetje in Nederland om, om verder te de lijn met Edwin Winkels is wat zwak. Ik denk dat je zo... We gaan even naar Rob Zoutberg in Italië. Uh, Rob, hoe is dat bij jou? Heeft de zaak Armstrong daar een spin-off? Nee, ik kan je eigenlijk uh, hetzelfde zeggen als, als ik Edwin uh, hoor zeggen in Spanje. Hè. Er is natuurlijk hier hetzelfde gebeurd. Hier met name sinds de start van de hele zaak tegen de sportarts Fuentes... zijn hier ook koppen gaan rollen. En moet je ook gewoon zeggen dat een hele generatie wielrenners aan de kant is gezet. Ivan Basso... Davide Rebellin, Danilo Di Luca, Franco Pelizzotti. dat zijn allemaal wielrenners die, die, zijn, die zijn uitgeschakeld. Er is veel over geschreven, heel veel over bericht. En het viel me echt op afgelopen dagen, want ik was er erg uh, naar aan het kijken. Dat zeg maar in de spin-off... Uh, of in de fallout moet je zeggen van, van die Armstrong bekend. Eigenlijk niet veel nieuwe namen hier opdoken van, uh, van berichten die zeiden van, nou, we moeten daar eens naar gaan kijken of daar eens naar gaan kijken. Ik had er ook over vanmiddag met een collega bij La Gazette dello Sport en die zei ja er is ook een zekere moeheid in het bericht hierover. En voorlopig richten we ons alleen uh, op die armstrong zaak En trouwens wel dan meteen in relatie natuurlijk met die sportarts hier, die Italiaan Ferrari. Ja. Daar uh, zijn ze nog wel altijd heel erg in Vergelijkbaar van. dus, de verhalen Hij is... Wordt, je hebt het over Fuentes. Ja. Hij wordt uh, Ferrari, is natuurlijk een Fuentes in het uh, kwadraat. Ja, precies. Vergelijkbare verhalen dus in Spanje en Italië. En ook een beetje dopingnieuws. Moe hoor ik al. Ron Linker in Frankrijk, hoe is dat daar... Geen bekentenissen hier van Franse renners. hoor. Er is hier niet zo'n storm opgestoken bij de Franse wielenploegen. Maar uh, ja, je ziet wel kleine dingetjes. Je hebt hier een organisatie die zich inzet voor uh, de rehabilitatie van de wielersport. Le mouvement pour un cyclisme crédible. Wordt aangevoerd door Roger Leger, hè, de oud-ploegleider. Nou, wat hebben die gedaan? Herinner je, je nog die, die gele rubberbandjes van Livestrong, van Armstrong? Nou, zij hebben sinds gisteren een blauw rubberbandje geïntroduceerd. Mm. Maar daarop de tekst. Dopage, Sassufie, doping, nou is het welletjes geweest. Benieuwd hoeveel renners dit seizoen zo'n bandje gaan dragen. Maar ja, daar blijft het bij. Een beetje symbolische reacties, geen bekentenissen. Zit het eigenlijk wel in de aard van de Fransen? Want wij willen als Nederlanders <laughs> altijd overal over discussiëren. Altijd overal de onderste steen boven. En Fransen hebben natuurlijk ook niet voor niks het woord chauvinisme uitgevonden. Willen die eigenlijk wel dat... Ik noem een willekeurige dwarsstraat, Richard Viranck, Thomas Veuclair... dat die gaan bekennen? Ja, kijk, wat ze hier hebben gedaan is. Uh, gezegd van. Het grote bewijs voor de doping van Armstrong. zat niet in het interview zelf. Dat kwam al veel eerder van het rapport van Yousada. Ja. Dus uh, vandaar dat ook zegt van ja. Uh, dit bevatte niet heel veel nieuws. Dit ging over Armstrong zelfs. Maar Thomas Voeckler, je noemde hem al, die twee toeretappes en de bergtrui won, die zei dit is het verleden. We moeten naar de toekomst gaan kijken. Uh, Richard Viranck, die natuurlijk zelf uh, zeven keer de bergtrui won, een record, uh, moest ook uiteindelijk bekennen dat hij doping had gebruikt. Legt een deel van de schuld bij de UCI, de, de Internationale WielenUnie, zegt dat ze heel veel van heel veel renners wel weten... of heel erg duidelijk kunnen vermoeden dat er iets gebeurt... maar dat ze bewust een oogje dichtknijpen. In 1998 zei hij, was het mijn beurt om met de billen bloot te gaan. Nu is Lance aan de beurt. Wanneer houdt dit nou eens op? Er is één Franse renner die ooit met Armstrong heeft gereden. Dat is Cédric Vasseur. Voor hem beginnen alle puzzelstukjes dan nou echt op hun plekje te vallen... want die weigerde doping te gebruiken, zegt hij zelf... werd prompt door US Postal niet meer meegenomen naar de Tour. Nou, inmiddels snapt hij waarom. Ja, nou dan naar het land waar ze denken... Het meest wielen gek zijn naar België. vt verslaggever Christophe van der Goor. Uh, is er in België extra veel aandacht zoals wij dat ook hebben voor doping naar die ontboezemingen van Lance Armstrong? Niet in de uh, fallout, zoals ik heb horen vermelden. Nee, absoluut niet. We hebben vorige week die bekentenis gehad van Armstrong. Toen zag je eigenlijk al een verandering in de loop van de dag. In het begin van de dag, de nacht eigenlijk, de verontwaardiging, de collectieve verontwaardiging bijna. En in de loop van zo'n uh, vrijdag werd het zelfs een gevoel van verzadiging, had ik de indruk. Uh, tegen ja, de namiddag, de avond zelfs, zag je hier en daar ook opmerkingen. Op de redactie zelf ook, maar bij mensen op Twitter. Ja, jongens, laat ons nu maar ophouden met die Armstrong. Het is genoeg geweest, nu weten we het wel. Sterker nog, um, de verslaggevers bij de VRT, Michel Wuits, die jullie goed kennen... en ikzelf, die een beetje duiding probeerde te geven. Wij hadden, denk ik, zoals heel veel mensen het gevoel... ja, dit is een bekentenis op zich. Dat is heel wat nieuws natuurlijk, hè, dat de recordhouder... Van van zeven rondes van Frankrijk bekend. Dat, as such, is geweldig en groot nieuws. Maar we bleven een beetje op onze honger, toch? Denk ik, deel ik die mening met jullie. In de kou staan, omdat hij geen details gaf. En dus eigenlijk... Ja, move-on richting de toekomst, waarmee je dopingsystemen blootlegde dat kwam er niet. En intern in België, en Vlaanderen, zag je ook al meningen opkomen... dat ja, de journalisten, wielerjournalisten, eigenlijk hypocrieten waren. Dat ze zich nu plots afvroegen en, en vaststelden, wij blijven in de kou staan. Is dat dan niet genoeg? Een toerwinnaar, zevenvoudig toerwinnaar, die bekend, moet dat dan nog meer zijn? Dat hebben we bijvoorbeeld, zeiden andere journalisten uit andere takken... een Michael Jordan of uh, andere grote jongens uit andere soorten sporten nooit horen of zien doen. Dus nee. waarom daar vragen bij stellen bij die bekentenis van Armstrong, dat is toch al groot genoeg. Het is een beetje een gevoel van verontwaardiging dat snel overging in verzadiging, zelfs een, een soort van tegenkritiek. Nu moet ik wil wel zeggen dat wij tegen in Vlaanderen de laatste... Ja, ja, wat ik net probeerde uit te leggen. Hè, tegen uh, sommige journalisten of de meeste toch. Ja, ja, ja. De, de publieke opinie van, ja, we blijven op onze honger. Details zoals Thomas Dekker nu gaat geven... en waar hij dus eigenlijk in de toekomst iets mee gaat kunnen doen... die hebben we van Armstrong niet gekregen. Hoe kijken jullie wat dat betreft? En dan ga ik het rondje. Maar, oh sorry, ik hoor iemand wil reageren. Edwin, Noem, maar ja, even je je naam. Noem maar even je naam en je onderwerp. Oké, Edwin. Ja? En, en, in Spanje. Maar nu het over België gaat. Ik vraag me toch af. Kijk, Armstrong was één man. met eigenlijk twee handen op een buik. Hij en Johan Bruineel. Al die jaren dat hij de Tour won, was Bruineel zijn beste vriend. Zijn ploegleider, zijn mentor. En, en de man die met hem dat enorme dopingnetwerk opzette. Dan kan ik ja. me toch voorstellen dat ze in België toch meer gaan onderzoeken naar, naar wat Bruineel alles heeft gedaan voordat hij zijn eigen verklaring gaat afleggen, binnenkort. Christophe? Ja, dan kan ik daarop uh, op antwoorden. Ik heb hem zelf bij een toestart, ik wil het even kwijt zijn, vier of vijf jaar geleden, een toestart, uh, de voorstelling eind oktober van een volgende toestart in uh, Parijs zelf geïnterviewd. 10, 15 minuten lang, dat was voor een reportage van Sportweekend, en hem de vraag gesteld. Kijk, um, hoe zit dat eigenlijk? Je bent profrenner geworden, groot geworden... bij Manolo Saïs, bij ONCE. Laat ons uh, elkaar geen uh, blaasjes wijs maken en kat en kat noemen. Daar heb je het vak geleerd. Je weet hoe het moest doen met die producten. Wel, die man keek mij gewoon staalhard in de ogen en ontkende alles. Vandaag heb ik nog eens uh, ook contact genomen met de Belgische Wielerbond... om aan hen te vragen en te informeren... Uh, hoe hebben jullie dat twee jaar geleden gedaan... toen jullie ook al een gesprek hebben gehad... de disciplinaire commissie, met name de bondsprocureur ook... met Johan Bruneel. Die mensen zeiden mij ook... hij ontkent gewoon face-to-face staalhard. En als je dan geen bewijzen hebt, zwart op wit... Maar die zijn dan er sta nu je wel, die eigenlijk bewijzen. met de rug tegen de muur. Ja, maar die zijn er nu wel, en ja, wat gebeurt er dus dan? en dus begin volgende week komt hij op bezoek bij de wielerbond... en heeft hij opnieuw een gesprek. Maar je voelt duidelijk aan dat zij toch eigenlijk... nog altijd, zoals ze dat deden als renners en als ploegleiders... de zaak een beetje regisseren. Lance Armstrong mm -hmm. heeft dat zo gedaan op zijn manier bij Oprah. En Johan Bruineel, toch een hevig twitteraar... is nu plots heel stil of twittert over de taart van zijn uh, jarige dochter. Hm. Maar houdt even <laughs> uh, de info voor zichzelf... en zegt pas naar buiten te willen komen met een boek dat hij aan het schrijven is. Dus we zijn zeer benieuwd of hij uh, informatie lost vroeger dan dat. Voorlopig is dat zeer moeilijk om hem nog maar ja, andere informatie te, te los te kweken. Ik doe nog even een klein slotrondje met jullie allemaal. Hier. Ik ben benieuwd hoe er dan nu wordt gekeken... naar uh, hoe wij in Nederland met deze berichtgeving omgaan... en hoe wij in Nederland hier zo induiken. Um, Edwin Winkels in Spanje dan maar weer om te beginnen. Zijn we überhaupt groot genoeg om daarop te reageren in Spanje... Of kijken ze daar helemaal niet naar. Hoe kijken ze naar ons? Er gaat... Nee, het is niet groot nieuws of zo. Alles wat in Nederland bekend wordt... hulde trouwens voor, voor, voor de slaggevers die, die het allemaal naar boven brengen. Uh, want dat zal toch moeten gebeuren. Maar er is altijd wel één beeld... zeker op, op wier, de wielerberichten... Uh, van, ja, zelfs de Rabobank... de ploeg die hm. zich eigenlijk altijd heel schoon voordeed... en Rasmussen... die nooit iets won. de gele won, trui ja. uit, de, uit de toer gooide. Uh, dat... Uh, ze spreekt toch wel van, ja, als zelfs, zelfs de Rabobank zich daarmee heeft ingelaten, was het wielrennen toch wel heel ziek. Ja. Rob Zoutberg in Italië, snappen ze daar de Nederlander en de discussie en alle zoektochten? Ja, nee, ze snappen het. Bedoel, uh, En het feit dat er, dat er in Nederland geroepen wordt, wordt uh, op, op, zeg maar op ministerieel niveau, het wordt nu tijd om schoon schip te maken, dat wordt hier ook gehoord. Dat vindt men een, een, ja, een belangrijk signaal die, die, die vanuit Nederland uitgaat. Ik vind het dus nog wel aardig om even uh, het te hebben over de openbare aanklager... in de zaak tegen de uh, Italiaanse sportarts hier. In die zaak Ferrari die nog gaat dienen. Toch een mooi citaat pal voor de bekentenis... Van Armstrong zegt hij in een interview: deze openbare aanklager, uh, Roberti. In de wielensport overheerst niet onwetendheid, maar absoluta stupiditeit. Pure stomheid. En dat vind ik eigenlijk erger, uh, omdat die mensen niets te leren valt. Wielrenners gebruikten uh, uh, astmaverstuivers alsof het honingsnoepjes waren. Ja. Hij, vindt, ja, hij, hij, hij verwijt het echt. En hij, vindt, hij zegt ook: 90% van de zaken die ik onderzoek. He, dat, en als het gaat over doping gaat het over wielersport. Feitelijk is die wielersport harder dan voetbal. Voetbal vind ik menselijker. Ja, waarvan akte? Ron Linker in Frankrijk, hoe uh, geven ze daar berichten over wat er in Nederland op dit moment gebeurt? Nou, dat was toch wel verbazing over de ploeg en alles wat zich daar dan kennelijk heeft afgespeeld. Maar ja, men houdt zich hier bezig met de 100ste editie van de Tour de France. Hè. En Brudon uh, en Bernard Hinault hebben een loodzwaar parcours uitgezet. Dus daar komt ook al de eerste kritiek op van... ja, moedig je dan ook niet het gedrag aan bij renners om extra doping te gaan nemen. Maar goed, als je bij Bernard Hinault begint over Lance Armstrong... dan, is, dan staat hij op, dan is het interview afgelopen... want hij wilde er absoluut niets meer over zeggen. En tot slot gaan we naar Christophe van der Goor in België. Uh, snapt men en daar, uh, jullie als buren... dat wij de sport misschien wel... tot de onderste steen afbreken? Ja, ja. En dat wordt verklaard. Of men denkt dat te kunnen verklaren. En misschien wel een verschil in cultuur. Omdat jullie inderdaad, zoals je daar straks ook zei... in het gesprek met Gio, uh, mensen zijn... die over veel dingen willen discussiëren. De dingen bovenhalen. En wij hebben toch... Een, een, een zwijgzamere cultuur, denk ik. Nogal wat jongens die ook in die generatie zaten... die hebben veel te verliezen op dit ogenblik. Zijn een ploegleider of werken met jongeren... die die zwijgen echt, die, daar krijg je weinig uit. En jullie, Bert Wagendorp, vertelde vanochtend op onze Belgische Radio 1... dat die wielercultuur in België toch iets permissiever is. Dat men er sneller van uitgaat, van vroeger ook. Kijk, koers en doping gaan heel vaak samen. Of dat juist is of niet, of goed te vinden is ja dat is natuurlijk weer ja. die andere en ook een grote beetje romantischer misschien dat jullie het eigenlijk ja, even ja, niet ja, willen ja, weten het, het cultiveren van die helden uh, ook helden die gevallen zijn maar die heel snel hebben toegegeven zoals bijvoorbeeld Filip Meijerhagen de mountainbiker die wordt meteen weer in de armen gesloten terwijl dat bij een Johan Museo die heel lang heeft gewacht veel moeilijker is daar dan toch weer misschien ja dat dat dat de katholieke opvoeding die ons toestaat om te vergeven om die fouten Toe te geven. Misschien zit het daar ergens in. Um, het is een zeer, zeer moeilijke discussie. En persoonlijk probeer ik ook altijd uh, te denken, proberen de dingen te plaatsen in hun context, in die tijd. Omdat ik zelf uh, op laag niveau heb gekoesterd met Danny Nelissen. Dus ik ken hem zeer goed. Nee. Ik vertelde het vorige week nog tegen Gio Lippes. Wij zagen Danny Nelissen alleen maar bij de start. En hij vertrok. Hij dubbelde heel het peloton. Zo'n talent had die man. Heeft dan, bekend hij nu, aan de EPO gezeten. En is hij een groot coureur geworden? Nee, eigenlijk niet, nee. moet je eerlijk zijn. Dus er is nog zoveel meer nodig om een topper te worden... zoals een lens Armstrong. tegen stress kunnen... misschien meer geld hebben om andere producten te kopen. Ik weet het niet. Um, ja, dat soort dingen. Het is een hele context, een hele wereld... waarin je nuances moet plaatsen... waarin je toch ook de vraag mag stellen... in, in die tijd, als je een product had om je beroep beter uit te oefenen... 20% beter, en je wist op voorhand dat niemand het kon pakken... zou jij het ook niet gedaan hebben. Ik denk misschien wel... Um, is dat dan zo'n strafbaar feit? Het zijn allemaal vragen die we ons mogen durven stellen. Maar ik juich ook toe dat een Thomas Dekker nu finaal en een Danny Nelissen... eigenlijk toch ook heel lang gewacht heeft hè, ja. om te bekennen. Dus hij zal ook moeite gehad hebben en zichzelf vragen gesteld hebben. Maar we juichen dat toe omdat we er toch van moeten uitgaan... dat we altijd een betere wereld, een betere maatschappij willen hebben. En dan moet je vooruit en fouten uh, leren uit de fouten van het verleden. Ja, en daar zetten we een punt voor vanavond. Ik denk dat we nog wel eens een rondje Europa doen. Christophe Van der Goor, Ron Linker, Rob Zoutberg en Edwin Winkels. Allemaal, dank u wel. We gaan naar tennis. De halve finales van de Australian Open zijn bekend. De vier laatste kwartfinales werden namelijk vandaag gespeeld. Roger Federer had zijn eerste grote test tegen de Fransman jo Wilfried Tsonga. Federer moest er heel diep voor gaan en hij won in vijf sets. Commentator Jan Roos is aangeschoven. Jan, wat was jouw indruk van Federer? Nou, dat hij eigenlijk uh, in de eerste twee sets niet zo speelde... zoals hij heeft gespeeld in de, in de afgelopen ronde. Zijn service liep niet helemaal optimaal. Hij stond ook niet helemaal sanang eigenlijk uh, op de baan. Hij wint wel de eerste set in een tie maar de tweede verliest hij dan uh, tegen, tegen Tsonga. Dat was toch eventjes slikken. De eerste set verlies van toernooi, hè? Ja, precies. Ja. Dus dat was, eventjes, dat was eventjes slikken voor de grote meester... Uh, Overigens ligt dat wel in de lijn van de verwachting natuurlijk. Een kwartfinale tegen Tsonga verwacht je ook niet... dat Feder dat eventjes in drie setjes wint. Um, dus het is eigenlijk voor het wedstrijdbeeld vrij normaal... dat, dat, dat Tsonga dan die, die, die tweede set wint. Um, en dan wordt het gewoon een hele boeiende partij. Dan voel je al van, ja, dit wordt een, een thriller. Dit wordt een lange partij. Federer wint dan de derde set. Ook weer in een tiebreak, 7-6. En dan uh, de vierde set voor Tsonga. En dan die vijfde set dacht ik van, nou krijgt hij lastig. Dan ga je toch denken van Federer, 31 jaar. Zal het een keer op zijn. Zal het ja. een keer over zijn met hem. Heb maar je hem nee, dat hoor. zien denken eigenlijk? Wat zeg je? Heb je hem dat zien denken, ook in de loop van de partij? Nee. Dat, hij leek nee. er niet helemaal bij ook soms. Nou ja, hij was af en toe een beetje zagarijnig. Ja. Uh, uh, een beetje mopperen. Um, uh, een paar keer ook schreeuwen. Maar ook een schreeuw van ontspanning. Fantastische bekkend langs de lijn. Op, op een belangrijk moment. He, dan Die allee, die kreet. Dat, dat had hij ook echt nodig. Maar hij speelde niet zijn beste wedstrijd van het uh, toernooi. He, ik heb hem beter zien spelen tegen, tegen Raonic. Bijvoorbeeld in de, in de vierde ronde. Uh, Tom Maar dat zijn ook wel weer andere tegenstanders. Ja. Kijk, als je kijkt naar Tsonga. Uh, die uh, wordt getraind door Roger Rashid, een nieuwe trainer. Hij heeft twee jaar eigenlijk alleen gedaan. Had geen poespas om zich heen nodig. Wilde zelfs zijn trainingstijden uh, bepalen. Nu heeft hij dus Rashid, een, een ervaren jongen. En daar traint hij heel hard mee. En, en um, ik dacht even, nou... He, zijn voorrent is altijd een wapen geweest. Zijn service is altijd een wapen geweest. Alleen je voelde ook aan Federe dat hij ook wist... van hij moet weer eventjes uitrazen, Tsonga. Dit kan niet zo blijven gaan. Nou, dat gebeurde ook eigenlijk in die, in die vijfde set. Toen werd hij eigenlijk te onstuimig, Tsonga. Onrustig. Ging er misschien iets te veel in geloven. Iets te veel, uh, iets te veel winners willen slaan, iets te snel. Ja, toen was de partij voor Federer. En het heeft ook niet al te veel energie gekost. Hij zegt nou, nou vijf sets, maar er waren heel veel korte punten bij. Hè. Hij speelde niet tegen, tegen een echte uh, Tsonga die ook houdt van lange rallies. Absoluut niet. Dus uh, de rallies waren vrij kort. Uh, laten we maar uitgaan dat hij dat rustig kan, uh, kan, kan herstellen. En dan vrijdag de halve finale spelen tegen Andy Murray. Want Murray won dus van uh, Jeremy Chardy, ja. de Fransman. Dat ging heel makkelijk 6-4, 6-1, 6-2 in bijna twee uur. Ja, Murray ook in, in, in goede vorm. Speelde een hele goede partij tegen de Frans. Tegen de maar is die al echt getest eigenlijk? Want die heeft een beetje mazzel met de, de, de tegenstanders. Ja, ook niet echt. Dus dat wordt voor Andy Murray eigenlijk... Uh, in die halve finale tegen Federer... herhaling van de Wimbledon finale... herhaling van de Olympische finale. Van de Olympische door, Olympische finale. Dat is wel een, een, een, een wedstrijd met een gouden randje. Ja, Vrijdagochtend, ja. half tien, live bij de NOS. Ja, precies. En morgenochtend, als we Juist. toch een reclame aan het maken zijn... ook live bij de NOS. Djokovic-Ferrer. Dat zijn de twee mannen die allebei op verliezen stonden... in hun. De vorige wedstrijd, allebei een vijf zetten speelden. Ja. Uh, kijk eens hier, glazen bol. Wat denk je? Um, nou ja, uh, Djokovic, uh, Ferrer. Uh, ik heb gisteren al gezegd: uh, Djokovic, en dat zeg ik weer uh, omdat als je nu gaat kijken naar de Djokovic van nu, super fit, uh, speelde gewoon een, een, een, een, een goede wedstrijd tegen Bertie. Absoluut uh, Ferrer. Ja, uh, dit is eigenlijk de eerste grote test voor Ferrer. En Ferrer komt eigenlijk altijd net dat treetje tekort... Nu ook? Naar die finale. Hij heeft ja, een stapje het gemaakt, hè? Hij heeft een stapje gemaakt. Ja. Uh, altijd halve finale, maar nooit de finale van een Grand Slam. Ja. Hij is nu de kopman van het Spaanse tennis... omdat Nadal er dus niet bij is in Australië. Maar ik denk dat hij gewoon, zeker dus als het gaat om drie gewone sets... niet opgewassen is tegen Djokovic. Dat is morgenochtend. Uh, dan nog even terug naar het vrouwentoernooi van vandaag. Want daar zat een verrassing bij... Um, misschien wel de grootste verrassing van het vrouwentoernooi... want Serena Williams ja. die oogde onwaarschijnlijk fit. Ja, die was samen met Sharapova en, en natuurlijk ook wel Assa Renke... maar iedereen had het over Sharapova en Serena ja. Williams. Serena Williams fit, goed getraind, toernooi gewonnen. Was ook echt was te, te zien, hè? Ja, uh, afgetraind, gemotiveerd. Had wel die enkelblessure na die eerste ronde... maar daar had ze helemaal geen last meer van... En ik dacht van, nou Sloan Stevens, dat jonge Amerikaanse meisje, moet tegen haar idool spelen. Hè? dan krijg je een beetje uh, uh, choke-ideeën. Van die bezwijkt onder de druk. Ja. Die, die staat die, met open mond te kijken. En dat, en dat had ze ook hoor. Toen ze op, op ik dacht 5 drie jaar, kon ze, kon ze de tweede set makkelijk afmaken. Toen had ze, was, werd die arm zwaar, zeggen we dan. Toen ging het wat moeilijker. In die derde set heeft ze gewoon fantastisch gespeeld. En toen was Williams eigenlijk wel weer fit. Je kon niet meer zien dat ze die rugblessure had. Die kreeg ze aan het eind van de, van de, van de tweede set. Verstapte ze zich. En ik vind het een grote sensatie. En uh, ze heeft ook heel goed gespeeld. Sloan Stevens. Leuke meid. Komt uit Florida. De vader is een uh, American football player. Heeft ze heel lang niet gezien. Heel goed voor de media. Fris. Heeft verhalen over het opa en Op de laptop aan het kijken zijn in Amerika. In bed. Vanwege het tijdsverschil geloof ik. Ze betrekt de hele familie erbij. En had ook een goed verhaal op de baan over dat ze altijd posters in haar kamer had van Serena Williams. Een beetje een American dream. En dat zou dus misschien zomaar nog een keer kunnen in de halve finale tegen de nummer 1 van de wereld, Azarenka. Ja, Victoria Azarenka, wedstrijden vannacht, hè, de twee halve ja. finales bij de vrouwen. Victoria Azarenka tegen Sloane Stevens. Eerste ontmoeting tussen beiden. Ja, ik achter toe in staat, absoluut. Zoals ze speelde tegen Serena Williams, ze heeft niks te verliezen tegen de kampioenen van vorig jaar. Tussen, waarom niet? En de andere halve finale, Henry, is Maria Sharapova tegen Nali. Wat wordt de finale? Um, ik zeg. Uh, nou, laat ik, eens, laat, ik eens, laat ik eens gek doen. Laat ik eens zeggen: Sharapova, Sloan Stevens. Oké. Okay. Vannacht. Jan, dankjewel. Op het Veluwemeer bij Elburg wordt aanstaande vrijdag... het Nederlands kampioenschap Marathon op natuurijs geschaatst. Voor het vijfde jaar op een rij vond de KNSB een plek... waar het ijs dik genoeg is om dat evenement te organiseren. Teun Bredijk van de KNSB en ijsmeester Aalt van den Hul... stonden vanochtend met boormachine en meetlat op het Veluwemeer. Verslaggever Leon Haan was erbij. 12 centimeter. 12, 12 centimeter. Ja, Dank <laughs> is, is uh, 12 centimeter, is uh, dik genoeg. Ik kan hier doorgaan. Aanstaande vrijdag het NK op natuurijs. Aanstaande vrijdag het NK op natuurijs. Uh, want eerst niet verwacht. Per ongeluk was ik hier maandagmorgen uh, op het ijs... om even te kijken uh, op verzoek van een paar mensen. En ik had de boommachine meegenomen. Ik denk, ik zal voor de, voor even kijken. Omdat we... De, nou, hier lag nog wel een windwak, Dus ik had er niet veel verwachting van. En toen uh, bleek dat hier toch... Uh, 8 centimeter ijs had, 8,5. Ik heb toen gelijk gebeld met Turner en David. Een beetje overdreven, maar gezegd dat het 10 centimeter was. Dus ik had ze die middag al op het ijs hier zo. En uh, nou ja, daardoor is het toch een balletje aan de rollen gekomen. dan hebben we gelukkig hier het kampioenschap. Ik had al een paar dagen mijn focus op deze locatie. Omdat het hier elke keer het beste eruit zag. En het is ook nu uitgekomen... Uh...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 Dat is lekker, Wat een mooi rondje. Ja, hoe ligt het erbij eigenlijk? Ja, echt super. super. Ja, echt helemaal glad, geen schuur, Echt geweldig, boven verwachting. Ja. Robbie Williams past in een uitzending over doping... want die heeft zelf ook alles geslikt en gesnoven wat God verboden heeft. Dit was different. Ondertiteling ontbreekt op de radio, maar dit was een fragment uit de Afrika Cup. Marokko speelde vanavond zijn tweede groepswedstrijd tegen Kaap Verdië en het werd 1-1. Zeer terugstellend resultaat voor de Marokkanen. We hoorden een fragment van het doelpunt van Kaap Verdië. Uh, in de studio is aangeschoven. De man die precies weet wat daar gezegd werd, de Ragnar uh, deze man was uh, blij, denk ik. Hè? Was het een historisch doelpunt voor Kaapverdi? Nou ja, Kaapverdi uh, komt op voorsprong. Dit was dus de 0-1 Marokko speelde, tussen aanhalingstekens... daar in Zuid-Afrika thuis. Uh, dat land doet voor de eerste keer mee... en uh, ja, maakt dan ook een doelpunt. De eerste wedstrijd eindigde in 0-0... Uh, en ja, daar zit, dat, daar zit daar toch een speciaal randje aan. Dat land is zo klein, heeft 523.000 inwoners... tegen 35 miljoen in Marokko. Uh, ja, en als er dan in die eerste helft met name... gewoon best wel goed gevoetbald werd... ja, dan is dat wel een bijzonder moment... en dan gaan een beetje in de sfeer te komen ja, voor de radio. Ja. Laten we dat dan even horen. Als je dit nou vertaalt, deze wedstrijd... want dit is dan voor, echt voor een Jippe-Janneke taal... is dit het EK van Afrika. Dus Marokko, Kaap -Verdien. is dat Nederland-Luxemburg... Spanje, um, Liechtenstein... Nou ja, het is natuurlijk wel weer een land... wat zich heeft geplaatst voor een eindtoernooi. Dat ja. kun je van Luxemburg niet zeggen. Nee, maar wij hebben ook iets meer landen waar je... Dat ben ik met je, je eens, maar daarbij is het wel zo... dat zij Cameroen hebben uitgeschakeld over twee wedstrijden... Eh, met Song, eh, met eh, Samuel Eto'o... Eén wedstrijd weliswaar van de partij... Maar Roel, dat is toch bijzonder eh, voor een landje met zo weinig mensen. Dan zit er ook nog wat Nederlandse inbreng bij... met een Spartaan, Tony Varela, met Guy Ramos van RKC... die mocht invallen in deze wedstrijd. En ja, je kijkt natuurlijk ook een beetje naar Marokko... omdat daar vier... Nederlandse Marokkanen, Marokkaanse Nederlanders vind ik ook goed... Uh, in de basis staan voor de tweede ja. keer op een rij. En het valt er allemaal nogal tegen, dus dat geeft wel een speciaal tintje. En zeker ook als je nagaat dat in Rotterdam... een hele grote Kapverdische gemeenschap zit die dit volgt. Dat, is, uh, dat geeft toch even net aan deze wedstrijd dan een, een extra. Ja, en de Marokkaanse kant van het verhaal, is het al met al een blamage... Ja, Marokko is een uh, verhaal apart. Uh, die hebben toch het idee, en ze hebben reden om dat te denken, gezien de clubs die bij hun spelers horen eigenlijk al decennia, jarenlang, om te denken dat zij een goed voetballand zijn. Nou staan zij 74ste op de ranglijst van de FIFA staat eh, Cap Verdi's 70ste, dus nou ja, dat geeft al ja, iets aan. Nou, dat, ja. Maar eh, zij hebben bijvoorbeeld in de basis staan eh, Ousama Assaidi... speelt nu bij Liverpool, Karim El Amadi, speelt nu bij Aston Villa... Noord-in-Amrabad, ploeggenoot bij Galatasaray van Wesley Snijder. Ja. Ze hebben Mounir El Hamdawi in de basis staan. Uh, Belhamda van Montpellier, begeerd door grote clubs... maakte Montpellier vorig jaar kampioen van Frankrijk... Dus die denken elke keer, wij gaan ervoor. Maar in de laatste drie, vier edities, steeds de eerste ronde, zelfs een keer niet meegedaan. Elke keer loopt dat land tegen een klap op. Dat gebeurde nu in de openingswedstrijd 0-0 tegen Angola. En nu weer 1-1 tegen Kaapverdië. De rapen zijn gaar is daar een verklaring voor? Ik bedoel, je kan goede spelers hebben. Je moet ook nog een goed team smeden. Ja, Lukt dat en, daar niet? Of? Nou ja, goed. Erik Gerits heeft daar gezeten. Die had het reuze naar zijn zin. Had een goed contract. Die is einde vorig jaar uh, ietsje eerder ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Dan komt er een nieuwe bondscoach. Die selecteert ook spelers niet die een bepaalde naam en faam hebben. Uh, Marouane Chamak staat onder contract bij Arsenal... uitgeleend aan West Ham United. Uh, zo kun je een aantal spelers noemen... Uh, die uh, misschien best wel in beeld zouden moeten komen. Die worden niet meegenomen. Uh, er komt een nieuwe jonge generatie die het moet laten zien... Ja, en die is geen team. En dan komt de druk er, denk ik, toch weer op te staan. Het is al die keren de afgelopen jaren niet gelukt. WK-plaatsing, kiele kiele, uh, misschien. Ja. ja, ga maar aan. Dan, dan is het allemaal een broeierige boel. Ja. Hoe deden die Nederlandse Marokkanen het eigenlijk? De nou, mannen die wij kennen? Nou, Karim El Ma die, die mag zich dit aantrekken. Uh, speelt op zich niet verkeerd, maar maakt wel een blunder... door een foute paas te geven op het middenveld. Dan breken die Kaapverdianen uit en maken meteen een doelpunt. Dus dat is niet zo fijn. Uh, een wissel voor uh, Noordin Amrabat. Zijn vervanger maakt overigens tien minuten voor tijd de gelijkmaker. En ook uh, Oussama Assaidi, vorig jaar Heerenveen, nu Liverpool, wordt gewisseld. Mounir Hamdawi blijft staan wegens gebrek, denk ik, aan alternatieven. Want die zijn er eigenlijk niet zozeer in die spits, hoewel. Uh, dus het was niet echt een lekkere optreden. Het was de tweede keer ja, Die zullen daar ook niet zo gelukkig mee zijn. Nee, wat is jouw indruk overal van de Afrika Cup? Want de eerste duels zitten er voor alle landen nu op. Ja, is wat het aantrekkelijk? Al, nou ja, dat valt een beetje tegen, om eerlijk te zijn. De stereotypen worden wel weer uh, ja, bewaarheid, zou je kunnen zeggen. Uh, grotendeels lege tribunes, te weinig marketing wordt gezegd, te weinig geld. Te weinig meereizende supporters uit Ethiopië, Sudan, uh, noem het allemaal maar op. Um, ja, de tackles wat dat betreft. De Afrikaanse tackles, noemt collega Jeroen nee, Guter dat geloof nee. ik. Die vliegende tackles. Die heb ik nog niet zozeer gezien. Dat valt mee. Maar goed voetballen, dat is lastig. Maar hoe komt dat dan? He? Want als je kijkt wat daar speelt. In eerste instantie denk je de Afrika Cup. Uh, wie wie daar rond? Maar als je dan namen ziet als Adebayor, Drogba... John Obi-Michael, de broers Touré, ja, dat zijn maar wel namen. Zitten ja. daar hele slechte teams omheen? Nou, daar zit een klein annetje onder het gras... dat uh, een aantal van die spelers natuurlijk uit hetzelfde land komen. Uh, Ivoorkust heeft en Drogba, en Obi-Michael, en de broers Touré. Dan gaat het hard. Uh, ja. Bij uh, Adebayor is in zijn land, in Togo, de enige echte grote ster... En dan zit er een, ja, een ploeg omheen die minder is. En kijk je bijvoorbeeld naar een land als Ethiopië... prachtig dat zo'n arm land, want dat is het toch... sinds 31 jaar er weer bij, dan zie je dat daar... Uh, op één speler nou, die speelt dan ergens in Noorwegen, dacht ik... Uh, dat spelen allemaal in de Ethiopische competitie. Dat zijn allemaal liedmanens eigenlijk die er rondlopen. Ja, nou ja, je zou het kunnen denken. Uh. Maar, uh, nee, maar allemaal in de Ethiopische competitie. Dus dat de balans tussen uh, die sterren en uh, het mindere... Ja, die slaat toch nog steeds door naar het negatieve. Dus het zijn... Ja, vlaggen op zo'n schuit, ja, is misschien niet precies. helemaal respectvol, maar ja, het is niet uh, maatgevend. Nog één dingetje over die Afrika Cup. Je hoort dan bijzondere verhalen over medicijnmannen rond elftallen. Hè? Wat is nou het verhaal van die Belgische meneer Paul Putt van uh, Burkina Faso? Die is dus gewoon in functie, maar die was toch levenslang geschorst? Ja, ik heb daar vanmiddag nog even over gebeld met onze collega's van Sportza van uh, de Belgische omroep, en ja, die zeggen ook, het is een heel dossier, hij heeft eind vorig jaar bij hun eens een keer een interview gegeven, die was betrokken bij dat omkoopschandaal, wat je je misschien nog wel herinnert, bij Lierse. Onder meer. Hij werd voor zijn leven lang geschorst. Uh, hij voelt zich overigens erg slachtoffer in plaats van dader. Opvallend genoeg. In die gesprekken met sportza. bleek dat. Maar die schorsing is niet overgenomen door uh, de FIFA. Het dat was dat, uh, dat verhaal met die gok-Chinees daar in België. Ja. En uh, die komt in België niet meer aan de bak. Maar zo iemand duikt dan opeens weer op als bondscoach van Burkina Faso. Dat kan allemaal daar. Terwijl clubs klinkt het een in België... beetje als het verhaal van die arts die in Nederland niet meer mocht en in Duitsland aan de wijk ging. De FIFA wilde daar niet aan. Die meneer wil ook nog helemaal vrijgepleit worden, een advocaat is bezig, maar het is heel typisch natuurlijk. Dat kan alleen in Afrika. Dat is ook zo'n stereotype, maar wel waar. Zomerman komt in België niet aan de bak, in Nederland niet, in Engeland niet, maar in Afrika, in Burkina Faso. Kijkers ze blijkbaar niet zo ja, goed, nou. nou goed. niet mee. dankjewel. Jij blijft het volgen als er bijzondere ontwikkelingen zijn bij die Afrika Cup. Meld het vooral. Deze uitzending zit er bijna op. Ik uh, zeg met excuses dat de reportage over Michelle Kouwenberg helaas niet meer kan in deze uitzending. Die hoort u morgen en wilt u hem meteen horen, dat kan via onze website nos.nl. Wij zijn er morgen weer vanaf 10 uur. Wie weet met nieuw dopingnieuws. En straks Pieter van der Wielen met, met het oog op morgen. Nog een fijne avond. Maart 2002 heeft mijn dochter volslagen onverwacht suicide gepleegd. De zelfmoord van een psychiatrisch patiënt roept jaren na dato nog altijd vragen op bij de vader. Ik wil openheid van zaken wilt wil gewoon weten en dat lijkt me een volstrekt normale behoefte van een ouder. Maar door het medisch beroepsgeheim krijgt hij geen inzage in het behandeldossier van zijn dochter. En dat juist vanuit de psychiatrie dit niet wordt ingezien, dat vind ik een grof schandaal. Voldoende regels wel. Of dient geheimhouding misschien ook een ander doel? Je kunt natuurlijk in bepaalde gevallen hier ook achter verschuilen. Argos. Zaterdag. Kwart over twaalf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Zet uw klus op nldoet.nl, dan kunnen vrijwilligers er op 15 of 16 maart mee aan de slag. Doe mee met NL Doet van het Oranje Fonds. Out for new bij je favoriete boekwinkels Selexis en De Slechte. Lever je boek uit 2012 in en ontvang een nieuw verrassingsboek. Kijk op Selexis.nl of De Slechte.com. U zit heerlijk op de proluxe bekleding. Dankzij de navigatie gaat uw filesstress uit de weg...